Uur. Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een jongen van 17 uit Hoorn in Noord-Holland... krijgt 14 maanden celstraf en jeugd-TBS... voor het doodsteken van de 14-jarige scholier Dani. Dat gebeurde vorig jaar oktober vlakbij een middelbare school in Hoorn. Deze jongen was getuige. Er werd een klap uitgedeeld, die miste die. En toen was er gelijk een mes getrokken. Ja, ik schrok er heel erg van. Ik ben gelijk met, uh, met een vriend van mij zijn we naar binnen gerend... en hebben we de jongen geholpen. Hij heeft zijn mond dichtgedrukt en hij... Uh, ja, hij verloor al snel bloed en het, ja, het ging niet echt goed. Ja, ik ben er flink van geschrokken. De straf valt lager uit dan de eis. Die was 21 maanden. De rechter wil dat de jongen zo snel mogelijk... aan zijn tbs-behandeling begint... omdat hij verstandelijk beperkt is. Op minstens 60 vakantieparken in Nederland... zouden mensen het hele jaar rond kunnen wonen. zeggen de provincies. Minister De Jonge had ze gevraagd... naar de vakantieparken te kijken... als optie om het woningtekort kleiner te maken. Op veel van die 60 vakantieparken... wordt permanent wonen nu al gedoogd. Daar wonen bijvoorbeeld arbeidsmigranten... of kwetsbare mensen. Het vernielde monumentatie... Het monument voor overleden kankerpatiënten in Dronten in Flevoland wordt herbouwd. Twee weken geleden werden de glasplaten met namen van overleden erop kapotgeslagen. We weten niet door wie. Met een inzamelingsactie werd geld opgehaald om het monument weer te herstellen. Volgens KBF gaat het er weer net zo uitzien als eerst. En Buckingham Palace heeft de jaarlijkse financiële uitgaven openbaar gemaakt. Daarin staan alle uitgaven en bezuinigingen van het paleis. Correspondent Fleur Lounsbach heeft die cijfers doorgepluist en ontdekte dat koning Charles de cv flink lager heeft gezet. Meteen begonnen met alle verwarmingsknoppen in het paleis naar beneden draaien en uh, in, in Buckingham Palace waren de kamers, of nou ja vertrekken kan je beter zeggen, op 16 graden gezet als er niemand in was en op 19 graden als er wel activiteiten in waren en ook het zwembad temperatuur was, uh, was naar beneden gehaald, dus ja, Charles wil uh, het, uh, het goede voorbeeld geven. Want in het Verenigd Koninkrijk zijn veel oude huizen die niet goed geïsoleerd zijn zoals Buckingham Palace. Het weer bewolkt, hier en daar een bui, 21 tot 25 graden. Morgen zon met af en toe een bui, dan maximaal 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja.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 Zin in, Zandvoort. zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Web nu de Muziekboulevard. Ik heb mijn eerste real six-string.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 Jouw keuze ZFM. De esta manera No tiene la culpa caballo de la sabana Porque muy despreciado Por eso No te perdono llorar Y si amor Llega así De esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven, ven, ven, ven Ven, ven, ven, ven Vamos a le yo vamos mía Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos a le vamos mía Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te dé perronerío Tú eres mi vida la fortuna de Los mismo soy yo, no te encuentro lavando, en el posible no te encuentro de verdad, por eso un día no encuentro sin de nada, Los mismo ya callero pienso en ti.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 Do What can the human heart be shattered proof? 6.9. 6.9. Zie je 24 uur per dag eten zomer I love the nightlife, yes I do, it's so much fun, and before you know it, I have the sun, sweetheart, it's been real, but the thrill is gone.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 sur les radars pardon là je peux pas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 Gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al liefs uit Londen. Van de wereld weet ik niets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 Vonden. dan stort ze mijn hart vol met al het liefs uit Londen. ZE-ZPUN, CE SIMT, ACUM ALO, IUBIREA MEA, SENT EU, FERICIRA ALO, ALO, SENT IARASI EU, PICASO, TE-AM DAT beep. Ik zin boei niet daar te stin u zerni mi reis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 Più che puoi, più che puoi, afferra questo istante e stringi Più che puoi, più che puoi, e non lasciare mai la presa C'è tutta l'emozione dentro che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 Oh all you care never let it go is oh, one thing in this life i understand oh. siamo noi siamo noi che abbiamo ancora voglia di stupire no. siamo noi la teniamo sempre accesa Questa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 6x9. Straks meer. TFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4.